Morgen regenachtig en het gaat stevig waaien. Temperatuur tussen de 7 graden aan de kust en 3 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad zorgt een serie ongelukken voor files op de A2 Amsterdam-Utrecht... bij Breukelen 2. Drie rijstroken zijn dicht. Naar Den Haag op de A4 vanuit Amsterdam. Bij Zoete dijk 2 kilometer. Twee rijstroken afgesloten. En naar Utrecht op de A12 vanuit Den Haag. 4 kilometer verknappen Prins Klausplein. De rechte rijstrook is dicht.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het en jij beleeft het. Sneeuw, warmte, kerst. kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM met me nu. Zandvoort op zaterdag.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 Plaatsen aan het begin van de laatste uur van Zandvoort op zaterdag bij ZFM Zandvoort. Nog steeds een wit Zandvoort, maar hoor het, hè? vanavond gaat het en dan gaat het regenen. En dan krijg je natuurlijk die vervelende ijssel. Dus moet je vanavond nog uh, de weg op, kijk vooral uit. En, uh, het kan op uh, diverse plekken behoorlijk glad gaan worden. Het is uh, 10.04, de laatste uur van Zandvoort op zaterdag. En wat we daarin gaan doen, dat hoor je zo van Albert Jan. Voor Zandvoort en de regio. En volgens mij is dat uh, dier van de week, gedicht van de week. En hallo, uh, hallo, we, hallo. moet ik ze allemaal even opnoemen dan? <sus> we in het vervolgens in je eentje gaan doen of zo. Nee, nee, nee, nee, nee, ik zou oh, niet durven. Dank je, dank je. Hij heeft inderdaad gelijk, luisteraars. Euh, zoals u van ons gewend bent, rond de klok van half vijf, het dier van de week. En die luistert deze week naar de naam Oezo. En hij is al eerder voorbij gekomen. dus hij is in de herhaling, om het zo maar eens te zeggen. En rond de klok van uh, kwart voor vijf, ja, liefhebbers, daar is het weer. Het gedicht van de week. En het staat helemaal in het kader van. December. Kijk, het is, nog geen kerst, het is nog geen kerst, dus die kerstgedichten uh, komen wel. Hoor. Maak u zich maar geen zorgen. Maar vana, vandaag staat het nog in het teken van de maand december. Rond de klok van kwart voor vijf. We hebben natuurlijk nog uh, sportkort. <lacht> en ben jouw prins. Oh, nee. En daar, in onder meer uh, uh, een terugkeer of de voor het eerst volgend seizoen... Uh, tijdens het, uh, op het circuitpark Zandvoort. De Britse GT-kampioenschap komt weer terug op het circuitpark Zandvoort. En voor de hockeyers onder ons hebben we ook goed bericht. En dat, daarvoor moeten we naar Australië. En hockeyliefhebbers, zet me vast die, uh, uh, de wekker om 6 uur morgenochtend. En meer nieuws volgt straks. Maar eerst weer muziek. Ja, en denk je nou echt dat ik die wekker om 6 uur ga zetten? Een ja, kwart voor 6 zelfs. Dat kan je wel mooi vergeten. Jeetje dat jeetje gaat het. niet lukken. <laughs> maar wat wel gaat lukken is lekkere muziek ook in het derde laatste uur van Salford op zaterdag. Kenny G met Earth Wind en Fire samen. En wat is dit een lekkere plaat. Genieten van de komende minuten bij CFM. een mooie plaatje. Gevoelig plaatje, Oeh. hè? Zo op de zaterdagmiddag. Nou, het begint al zo langs mijn hand een beetje donker te worden. En dan gaan we naar de donkere dagen voor de kerst. <lacht> en dan krijg je dit soort muziek, hè? Heb je mijn gedicht ook al gelezen? <lacht> nee, nog niet. Susanne <lacht> okay. Michaels, sorry. En it should be Christmas every day. Tien minuten voor half vijf geworden uh, bij CFM. We hebben weer wat berichten of berichtje voor je. Nou, twee dagen. Wat maal. gaan we doen? Laten we beginnen met uh, wat ik aan het begin van het uur zei. Hockey liefhebbers onder, uh, onder de luisteraars. De Nederlandse hockeyers hebben vandaag in Melbourne... op overtuigende wijze de finale bereikt van de Champions Trophy. Oranje versloeg in de halve eindstrijd Pakistan met 5-2. De doelpunten van de ploeg van bondscoach Paul van As... kwamen op naam van Billy Bakker twee keer. Steve, uh, Steve van As, de zoon van de bondscoach... Valentin Verga en Robert Kemperman. Nederland speelt zondagmorgen in de finale... Tegen de winnaar van het duel tussen titelhouder Australië en India. En ik kan u inmiddels mededelen dat het Australië is geworden. En ze hebben Australië ook al in de voorrondes tegengekomen. En hebben daar toen gelijk tegen gespeeld. Oranje haalde in 2006 voor de laatste keer de eindstrijd van de Champions Trophy. Nederland won in dit jaar, in dat jaar ook voor de achtste keer het landentoernooi. Dus hockeyvrienden, zet de wekker morgen om kwart voor zes. Want om zes uur wordt er een finale Nederland-Australië live uitgezonden. Dan nog een sportnieuws vanuit de Formule 1. De Internationale Autosportfederatie, (FIA) heeft het schema voor de Formule 1 van het komende kalenderjaar gewijzigd. Zo is de grote prijs van Duitsland een week naar voren gehaald. Het is nog niet bekend of de race van 7 juli op de Nürnberg ging of de Hockenheim wordt verreden. Zoals bekend is het debuut van, van New Jersey in de Formule 1 wegens een gebrek aan sponsorgelden voorlopig met een jaar uitgesteld. De bedoeling is dat er op 21 juli een vervangende wedstrijd in Europa wordt afgewerkt, die FIA FIA hey, wilde uh, vorige week nog niet toegeven dat Istanbul de voornaamste kandidaat is. En ook de tijdwaarneming in de Formule 1 gaat volgend jaar over in andere handen. En wel in de handen van Rolex. Rolex, zo, oh, doen ja, we deur, Het deze gaat deze. toch allemaal achter de decoder, dus... Uh, het mag wat gaan kosten. Mocht u geen decoder hebben, helaas geen Formule 1 meer. Uh, toch wel uh, drie wedstrijden, begrijp ik. Ja, BBC die gaat de helft uitzenden... Maar Nederland, dat gaat volledig achter de decoder, dus daar moet je speciaal, uh, een speciaal kanaal voor uh, hebben. Oh ja, ik ben trouwens wel benieuwd of er uh, aankomend seizoen ook Nederlanders in de Formule 1 uh, zullen ja, terechtkomen. testrijders wel, maar voor zover voor ik weet uh, is er nog ergens één stoeltje, maar er zijn meerdere gegarigden voor. Dus het wordt weer krap voor een Nederlandse coureur om een echt stoeltje te bemachtigen. Wij gaan weer muziek draaien. Hier is Paul Le en It's Wonderful.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 Vier vier, vieni via con me. Entra in questo weer, buio.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 Do do do do do, she boom Do do do do do do do do. This time is dedicated. Zeker wat je altijd al wou. Als er nooit meer een morgen zou. Je schrijft jezelf als je ziet wat gebeurt. een kleine kind van acht jaar, oom met een mythe in de jeugd. Dit is niet correct, We hoort te spelen met spelgoed. Ook voetballen, misschien We ze wel heel goed. Hoeveel moet zo'n kind nog leiden? Iedereen wil toch wel zo'n kind bevrijden. bevrijden van de druk, nee, ze horen niet te stressen. De meisjes doen hun best en het worden leraressen. Rappers of zangeressen. Ja, dat zei ik al. En wat zou je doen? Ja, voordat we aan het dier van de week gaan beginnen... gaan we het nog even over El Clásico hebben. Ja, de Nederlandse El Clásico luisteraars. En dan hebben we het over voetbal. In Spanje hebben we het ook, hè. Als Barcelona tegen Real Madrid speelt, dan noemen ze dat El Clásico. Nou, dit wordt een wedstrijd. Maar vanavond, dit wordt El Clásico der lage landen, hoor. Want vanavond speelt Ajax tegen... Uh, Groningen. Juist, <laughs> tegen FC Grunning. Dus we hebben dan uh, inderdaad de El Clasico der Lage Landen. En die wedstrijd begint vanavond om kwart voor negen, meen ik, als ik het goed heb. Dus uh, voetballiefhebbers, ga aan buis gekluisterd zitten voor deze Clasico der Lage Landen. Ajax versus FC Grunning. Ik ben zeer benieuwd he, wat dat uh, gaat worden. Uh, uh, uh, uh, wat? Ja, ik heb het een ongewekkende wedstrijd gelopen. Het is een wedstrijd worden. John, John met Rudy. Ja, ja, ja. Okay. Ja, ik ga weer geld de, uh, verdienen. Ik ja, denk het Dat doe ik heel erg goed. Ja, so Hier is vrouwen regieren so die wel. Bin fast een jaar in ihren Ballettkurs gegaan. Als ik erfuhr, dass sie auf Umweltschutz steht, heb ik, nein, danke, auf mijn Parker geneegd. Dat had ze damals alles nicht interessiert. Doch seitdem weiß ik, wer die Welt regiert. Wie sie gehen en stehen. I'm mm -hmm.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 wie zei dich ansehen. En schon opent zich taal, schoon Zaterdagmiddag bij een taak ja. En dan hebben we nu het uh, dier van de week, want het is half vijf geweest. Ja, luisteraars. En uh, ja, het is helaas, het is een beetje sneu, want dit dier van de week is al voor de derde keer uh, teruggebracht naar het asiel. Het is toch wel sneu, dus het wordt hoog tijd dat hij hem... Goed en degelijk thuis vindt. En dan heb ik het over Oezo. En Oezo is een fantastische hond die is op zoek is naar een dito-baas. Het is een kruising tussen een spaniel en een setter en is pas vijf jaar jong. Oezo is erg energiek en houdt van lange wandelingen, spelletjes, rennen en klimmen. Helaas is Oezo nu alweer voor de derde keer in het asiel. Dus het wordt nu toch wel eens tijd voor hem om een permanent thuis te vinden. Een plek waar hij begrepen wordt en waar hij een baas heeft... ...die net zoveel energie heeft als hij. Het is, de, het is de eerste keer misgegaan omdat hij in dat huis een combinatie van Oezo en kind niet helemaal soepel verliep. De tweede keer moest Oezo veel alleen thuis zijn en ook dat ging niet goed. Oezo is echt een hele lieve hond die het prima kan vinden met wat oudere kinderen en ook met soortgenootjes kan hij goed omgaan. Als er katten in de buurt zijn komt zijn jachtinstinct naar boven en dat is dus niet zo leuk voor de kat. Een huis zonder is dus beter voor hem. Deze ontzettend toch leuke hond verdient een derde kans. Kunt u hem die geven? Kom dan dan snel eens langs om kennis met hem te maken. Hij verblijft momenteel in het dierenhuis Kermeland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Of anders kijk even op internet. www.dierentehuiskermeland.nl Oezo verdient een derde kans. En wilt uh, u die omgeven? Ga dan even naar het Dierenthuis Kermeland. Ja, sowieso een keertje gaan naar het dierenhuis Kermeland. Want gisteren hadden we de vrijwilligersdag... Ja. In het eh, Kennenbedierenthuis Salvoort eh, was een van de genomineerden en dat geheel terecht natuurlijk. Heel veel vrijwilligers doen daar enorm veel goed werk. En dan moet je gewoon een keertje gaan aanzien wat er allemaal bij komt bij het verzorgen van die dieren al daar. He, honderden katten, honden en dergelijke. Die worden dagelijks allemaal keurig netjes verzorgd. En Oezo, die moet daar gewoon weg. Dus... Oezo, ja, Oezo moet een uh, mooi thuis vinden. Ga naar het Kennemerland of bel voor meer informatie. 023 57 -138 -88. Heel goed. She.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 Nou, ik weet één ding eh, zeker: dat de Disco was een enorme plezier heb gedaan met deze single van de BBQ Band. Je hoort de Dreamer uit de jaren 80. En omdat het de Club-and-Dub versie was, Albert Jan, ja? komt het gedicht van de week ietsje later. Maar daar is hij dan. Het gedicht heet December. De witte pracht in poedervacht.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 Vredig in de koude wind. Vogels vliegen daar voorbij. Contrast in witte bomenrij. Winter in koude stilte verwekt. Met hemels sneeuw bedekt. Ik doe de gordijn open. Je ziet al die mensen door de sneeuw lopen. Het is zo mooi. Ik voel me nu net een vogel in een kooi. Ik ga ook naar buiten. Jammer, ik hoor geen vogels fluiten. Ineens is iedereen weg. Ik ga maar naar binnen voordat iemand wat zegt. Het is te koud. Dit was een grote fout. Ik ga weer kijken uit het raam en zie ineens weer mensen voorbij gaan. Langzaam. De laatste maand december, met saaie dagen kort en koud. Zoeken naar genegenheid en warmte in iemand die van ons houdt. Liefde moet ons blijven dragen doorheen een sombere tijd. Van storm, sneeuw en regenvlagen tot het licht van kerstmis ons bevrijdt. Ontwaken in een wereld van wit... met hart en ziel die reeds geklaard... op het nieuwe jaar in onze hoop gericht... de oude aarde, de nieuwe lente... baart.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 Ah, nee, ja, ah, nee. ja, ja, ja, we moeten, moeten plek maken voor uh, entertainmentviews. En dadelijk na vijf uur met Roy en Aldo. Heel veel plezier uh, bij het programma voor hen. En wij zijn er volgende week weer toch? Uiteraard. Ja, hoor. we spreken wel af volgende week weer om twee uur met Zandvoort op zaterdag. Hele fijne zaterdagavond. En als je de weg op gaat vanavond, pas op, want het kan best wel een beetje glad zijn. Tot volgende week. Dag! Tot volgende week. Dag! Really,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 FM dan stuur je allemaal.